Het aantal boze telefoontjes en e-mails van leden naar de VVD over de omstreden zorgpremie is de laatste dagen teruggelopen. Ongeveer 600 leden hebben hun lidmaatschap opgezegd.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 Zangeres Miggy is overleden. Ze werd bekend met het nummer Annie, hou jij me tassie even vast. Het nummer verstoten in december 1981... onder pressure van Queen en David Bowie... van de eerste plek in de nationale hitparade. Het was haar enige hit. Miggy, die eigenlijk Marina van der Rijk heette, is 51 jaar geworden. In Nederland wonen honderden kinderen... in vaak slecht onderhouden, brandgevaarlijke moskeeën. Een aantal van deze moskee-internaten is illegaal... concludeert NRC Handelsblad na onderzoek... Er zijn internaten in onder meer Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en Breda. Volgens de krant houdt de overheid geen toezicht op de internaten, terwijl dat wel zo is in bijvoorbeeld Schippers-Internaten. Staatssecretaris van Rijn neemt contact op met bureau Jeugdzorg in Rotterdam. Tijdens de NK-afstanden schaatsen heeft Diane Valkenburg haar eerste nationale afstandstitel veroverd. Op de drie kilometer was ze in een rechtstreeks duel te sterk voor Irene Wust, die werd tweede. Jorien van Mors won verrassend het brons. Het weer bewolkt en lichte regen bij een graad of 12. Morgen droog, wolkenvelden, ook zon. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS-journaal. b verkeersinformatie: hier staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden 2 kilometer. Op de A7 bij Purmerend in beide richtingen 5 kilometer. Dat komt door wegwerkzaamheden. De A27 Gorkum-Utrecht van Nieuwegein 2. A28 van Amersfoort naar Utrecht verknopen verknooptreinsweerd 3 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. En tussen Utrecht Centraal en Den Bosch... hebben treinreizigers meer dan een uur vertraging. Door een aanrijding rijden er tussen Geldermalsen en Den Bosch geen treinen.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 Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avro. Hans Smit. We zitten in Amsterdam foyer van Carré. Fijn dat u luistert naar dit programma als u in de buurt bent. U kunt langskomen. We hebben interessante gasten zoals dit uur. Maar liefst vier vrouwen aan tafel. Drie documentaire maaksters en een journaliste die alles van film en documentaires weet. Dana Lins, om even met jou te beginnen. Waar hebben we iets straks over hebben? Nou, ook over deze documentaires en de opener van Itva natuurlijk. John Appel's Wrong Time, Wrong Place. Ja. Amour van Haneke. Dus dan hebben we allemaal thematische overeenkomsten. Een cinematografisch uurtje is het. Want verder aan tafel, Anneloek Sollard over de documentaire uh, Rower, Ja, Rower, dat is Het Spreekt de, moeilijk uit, hè? Ja, ja. Rower is het eigenlijk. Ja. Hè? Want je had de, de, de film Rauw en er is nu een soort vervolg uh, ja. opgekomen. Over een jongen die vanaf zijn vijfde alleen maar uh, rauwe groenten eet. Ja. Groente en fruit en, en noten. Ja. Dat is zijn dieet. Ja. Susanne Raas maakte een documentaire over Japans porselein. Een uh, traditie van een soort dynastie die daar bestaat. Uh, even heel kort, hoe ben je daarop op, op gekomen met dat onderwerp? Via een conservator van het Rijksmuseum... die daar net een uh, prachtig boek over had geschreven en alles van wist. Dus... Ja. En uh, Mercedes uh, Stalenhoef die heeft een documentaire gemaakt over uh, een uh, Turkse zangeres. Uh, waar ben je haar tegengekomen? Nou, ik ging een hapje eten in de pijp in een restaurant, een Turks restaurant in Amsterdam. En toen hoorde ik ineens een hele mooie stem. En er werd piano gespeeld. En het was nog live ook. Ja, je dacht. En toen ging later dat meisje mij bedienen. En toen vertelde ze dat het haar eigen nummers waren. Dat zij het had gecomponeerd, het had geschreven. Ik had zoiets van: wow, wow dat was gaan pas we 17. Ja, goed. Nou, we hebben het er straks uitgebreid over. Ook straks uh, de virtuele vitrine met uh, Francine Omer. Die is gestopt met haar uh, zeer succesvolle Hoe Overleef ik serie. Ook voor de uitgever was het wel even slikken dat ik zei van... ik stop ermee. <laughs> en voor mezelf natuurlijk ook. Ja, we horen haar straks. Maar eerst nu even kijken hoe deze week de sterren werden vergeven... door de kranten op de verschillende theatervoorstellingen. De recensie top 5. Welke voorstellingen kregen de meeste sterren in de krant? Constant Meijers. Deze week in de top 5 een voorstelling uit Zuid-Afrika. Een dansvoorstelling. Een voorstelling uit Rotterdam. Een bijzondere voorstelling. Een tiende voorstelling. En een voorstelling die 21 jaar geleden voor het eerst werd gebracht. Op 5. In programma A van het NDT 2, dat is eigenlijk de jongere afdeling van het Nederlands Danstheater, Theater, komen balletten van Jiri Kilian en Hans van Manen weer een keer terug. Sleepless en Simple Things. Het zijn nu jonge mensen die voor de zoveelste keer deze balletten uitvoeren. En opnieuw blijkt dat dansers van alle tijden zijn. Want zij maken er een prachtige, energieke, enthousiaste voorstelling van. De voorstelling heeft drie en vier sterren gekregen. Zo zegt de Telegraaf met vier sterren... de grootste attracties van dit programma... zijn dus die oude meesters Kilian en Van Manen. En het is mooi om te zien hoe alweer een nieuwe licht in jonge dansers... zich vol overgaven aan zulke meesterwerken wijdt. Op vier... Het mooie kleine gezelschap Bonheur uit Rotterdam... heeft een voorstelling gemaakt naar een boek van Ian McEwan... De Troost van Vreemden... Het is een merkwaardig verhaal, een soort thriller. Iemand wordt meegenomen op vakantie in Venetië... en wordt achterna gezeten door een donkere vreemdeling. Hij is wel bespraakt en charmant, maar met onheilspellende randjes. Het is een voorstelling die zelfs vier sterren in trouw kreeg. In spel en regie wordt intelligent tussen onbevangen en doortrapt... geschakeld met een meesterlijke Ruur de Maasgalk als sinistere aristocraat. Dus we leven in een tijd zonder normen, toch? Op drie. Op drie een bedwelmende Medea. Eigenlijk is dat gebaseerd op de tekst Medea... van Oscar van Woensel, een Nederlandse schrijver... bekend geworden met de groep Doodpaard. Maar deze voorstelling komt uit Zuid-Afrika. En uh, ze hebben de tekst van van Woensel gebruikt... maar ze hebben daarnaast ook drie hele swingende danseressen... op het uh, toneel gezet. Met prachtige uh, Zuid-Afrikaanse en internationale muziek. Dat is een voorstelling die helaas niet meer is te zien... maar die volgens recensent uh, Kester Freeriks... Uh, uh, bedwelmend was. Op twee. Op 2 staat Mighty Society. Het is een project van Erik de Vroet, die acht jaar geleden begon met tien delen Mighty Society te maken. Actueel politiek theater. Nu is het het laatste deel. Dat deel heet Hoe ook ik de liefde vond in Azië. En het gaat eigenlijk over de Vroet en de relatie tot zijn ouders. Zijn vader die niks zag in zijn kunstenaarschap en zijn moeder die niets liever wilde dan dat hij zo'n kunstenaar werd. Nu, het blijkt dat is gelukt, want voor de vroet is dit een meesterproef. N.C. Handelsblad geeft vier sterren. Volkskrant geeft vier sterren. Telegraaf geeft vier sterren. Trouw geeft vier sterren. Het Parool geeft vier sterren. En de theaterkrant geeft zelfs vijf sterren. En op één... Een... Café Lemiets van theatergroep Carver. 21 jaar geleden vestigde de groep... Zijn naam met deze voorstelling. Hij was maatgevend, hij was baanbrekend. En daarom dachten ze bij Carver, kom, laten we die voorstelling nog eens opnieuw uitbrengen. Misschien is er belangstelling voor. Nou, die belangstelling die is er. In de theaterkrant vijf sterren, Joukje Akveld. In de Volkskrant drie sterren, Hein Janssen in trouw vijf sterren van Hannie Alkema. Die schrijft, wat een genot de herhaling van zo'n juweeltje. Wat verschrikkelijk dat het bij gebrek aan verdere subsidiëring meteen Carvers afscheidsvoorstelling is. Dat is jammer. Zo mooi werk maken en dan geen geld meer krijgen. Maar toch op één in de top vijf van deze week. Constant Meijers was dat, hoofdredacteur van theaterkrant.nl. Daar kunt u ook alles teruglezen van de eerste voorstelling. Overigens, Medeja, hij zei het zelf al, die is niet meer te zien. De andere vier zijn nog wel te zien in de theaters. Dit is Radio 1 Opium. Tom is een 14-jarige jongen die vanaf zijn vijfde alleen rauw voedsel krijgt voorgeschoteld. Zijn moeder gelooft dat dat het beste voor hem is. Tom heeft een groeiachterstand, gaat niet meer naar school... en diverse instanties die maken zich zorgen over zijn ontwikkeling. Ze proberen langs de officiële weg het leven en eetpatroon van Tom te veranderen... maar die jongen en zijn moeder die zijn volhardend. Anneluk die volgde Tom en Francis voor haar documentaire Roar... Ja, alleen een rauw voedsel. Ik vroeg me af, wat heb jij tijdens het draaien van die documentaire uh, zelf gegeten? Had je, had je een uh, zakje met eten bij of Hoe werkt dat? Ja, ik, ik vind het dan ook raar om dan in de huiskamer... Uh, bij hun uh, boterhammen met kaas te gaan zitten eten. Dus we gingen altijd wel van tevoren uh, gingen we met een volle buik gingen we erheen. <laughs> <Ja>. <laughs> en dan uh, um, heb ik wel daar alles geproefd uh, wat zij had. Want dat uh, vond ik ook wel interessant, gewoon om te kijken... En het meeste is gewoon best wel heel erg lekker hoor. Het ja. is, uh, alleen, uh, ik vind zelf bijvoorbeeld rauwe kool en alles. Dat valt bij mij heel zwaar altijd. Ja. En meestal, uh, bijvoorbeeld rauwe lasagne vond ik dan echt heel lekker. Maar dan om 11 uur krijg je gewoon nog wel trek. Dus dan, uh, ja, dan ging je meestal met de crew nog wel even wat, wat anders <sus> bij eten. Ja, ja, met, met de knor in de maag, uh, een knorrende maag documentaire gemaakt daar. Ja. Ja. Waarom, waarom eten uh, Tom en zijn moeder uh, alleen maar rauw voedsel? Ja, zij gelooft gewoon dat dat echt gezonder is. Omdat uh, in haar uh, visie is het uh, aten de oermensen zo. En is koken gewoon eigenlijk uh, slecht voor ons gestel. En um, Zij gaat er heel ver in in die zin dat ze zegt dat je, de, dat je wat, van wat wij eten... dat je daar gewoon hartstikke ziek van wordt en ja. hele enge ziektes van krijgt. Ja, maar ja, je krijgt wel een goede achterstand als je alleen maar groente eet. Dat, dat vindt zij niet. Dat uh, vindt hij niet. is wel vergeleken met andere kinderen klein... Uh, maar zij zegt dat uh, wij allemaal ongezond lang zijn. Hmm. Ah, op die manier. Ja, uh, ze, ze gaat vrij ver. Uh, ook, uh, dat is mooi. Je hebt ook een gesprek uh, van haar met haar ouders uh, heb je, uh, opgenomen. Laten we even naar een klein stukje gaan luisteren er, eruit. Weet je dat er een schimmel in alle pinda's zit? Oh, oh, oh, oh, oh. Afrofloxtholamine oh, oh. of zo. Oh, zit ach, ach, ach, in alle pinda's, ach, ach. behalve wilde jungle peanuts. zit een schimmel in... We, hebben, we zullen bepaalde schimmels wel nodig hebben, denk ik. Ja, ja, nee, ja. liever dan niet? Nou, ja. Met een knipoog naar de camera viel me op. Die moeder die denkt, van, ja, <laughs> laat, laat hem maar praten. Of, of zie ik dat verkeerd? Nou, ik, ja, ik heb Tom natuurlijk al heel lang gevolgd. En ik ben uh, bij de eerste film ook bij het kerstdiner geweest... waar iedereen aan tafel zat. En er is in dat gezin natuurlijk enorm veel discussie geweest... Toen zij dat ging doen. Hm. Maar inmiddels uh, heb, uh, heeft uh, de moeder van Fransen zich er gewoon bij neergelegd. Ook omdat zij ziet dat Tom dan toch gezond is, kennelijk. En uh, nou ja, daarom uh, is, is het nu niet meer zo hard, zeg maar, die tegen, tegenstand. Nee, nee. Je, je hebt, uh, dat zei je zelf al, uh, uh, eerder een film, Rauw, uh, film over ze gemaakt. W wat was de aanleiding voor jou om uh, dat. Uh, afgesloten hebben om, om vervolgens het, het gesprek weer aan te gaan. Of in ieder geval een tweede documentaire te maken. Ja, nou, ik heb gewoon toen afscheid genomen van Tom... Uh, met het uh, idee van, nou, uh, we spreken elkaar als je groot bent... en dan ben ik heel benieuwd of je dan uh, aan de hamburgers bent... of dat je dan nog steeds zo, uh, zo, zo uh, rauw eet. Nou, dat was goed. En, maar ik, ik heb wel altijd een beetje contact gehouden per mail. En op een gegeven moment belde Frans mij op van... Uh, ja, moet je nou horen, ik word aangeklaagd voor kindermishandeling. Aha. En toen schrok ik heel erg. En toen dacht ik van nou ja, nou moet ik het verhaal ook afmaken. Hmm. Ja, dus je, je, toen dacht je, ik moet, ik moet hier meer mee. Is dat overigens gebruikelijk? Dat vraag ik even aan, uh, aan meester Sedes en Suzanne ook van... dat je met je onderwerp van je uh, documentaire nog zo'n contact houdt, uh, Suzanne. Ja, ja het is ook, aan de ene kant moet je ook een beetje afkikken. Ik heb uh, meerdere keren een jaar of twee jaar ergens gezeten. En uh, ja, het is niet de bedoeling dat je langs blijft komen. Uh -huh. Toen ik bij de dijk meeging, toen hebben ze mij bij de première gezegd... dat ik mee in het busje mocht nog een keer. Nou, dat heb ik nog steeds niet gedaan. Omdat ik ook... Het, ik moest echt een beetje van hun afkikken. Ik wilde eigenlijk de hele tijd nog bij hun zijn, maar mm -hmm. dat kon helemaal niet. Maar ja, ja, ik hou wel contact. Ik vind, je bent wel iets aangegaan samen en dan... Uh, ja, is dat altijd wel heel bijzonder om elkaar weer tegen te komen? Ja, en de Mercedes, Carmen Mietz Bora, dat is een documentaire die je ooit gemaakt hebt over een meisje in, in een dorp waar uh, Sasha Baron Cohen vervolgens uh, deed, uh, uh, deed voorkomen alsof, uh, alsof het kassagestand was. Alsof het kassagestand was. Uh, heb jij met dat meisje, heb je nog contact? Ja, we hebben regelmatig contact. Uh, we telefoneren en tegenwoordig heeft ze zelfs een computer en dan kunnen we skypen. dat is beter, want Aha. ze hebben weinig geld. Um, en ze wil graag naar Nederland komen. Ik zei, ja, dat moet je doen. Kan je bij ons logeren. Mm -hmm. Maar um, ja, ze had bijvoorbeeld ook uh, ja, heel veel problemen gehad... met de oogoperatie van haar dochter. En daar heb ik nog in bijgedragen. Ja, ja. uh, om dat voor elkaar te krijgen. Omdat het wel zielig vond dat het kind anders niet geopereerd kon worden. Ja, ja mooi, mooi om op die manier betrokken te blijven. Nou, dat god is ook voor Anneloek die dus een tweede film heeft gemaakt. Uh, uh, ik wil nog even naar een fragment... Als, want ze moeten moet voor de rechtbank. Want de kinderbescherming die gaat zich ermee bemoeien. Die zegt eigenlijk van ja, dit kan, dit kan niet meer. Ook een arts uit het AMC die zegt van uh, dat kind dat, dat komt echt tekort. Die, die zit, op, zit op groeikurven die onder kinderen in de, uh, uit de derde wereld uh, liggen. Uh, in de rechtbank moet ze zich dan uh, min of meer verdedigen. En daar, uh, daar is ze ook vrij dwingend in haar aanpak. Laten we even luisteren naar een fragment. Wil jij nog iets zeggen tegen de mevrouw van de kinderbescherming... over dat zij zich dus dan zorgen over maakt dat je bij zo'n moeder opgroeit...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 Ja, zelf, zelf de keuze. Ben je het daarmee eens? Is, is dat inderdaad zo? Want het, het, het komt, uh, kwam mij voor alsof ze hem alles uh, voor uh, uh, uh, zegt, eigenlijk. Ja, dat is, uh, de film zit vol met dat soort scènes die, en ik doe dat zelf als moeder anders. Mm -hmm. ik, bedoel, uh, ik, ik, ben, ik weet het ook allemaal niet zo zeker met opvoeden. En, uh, ik, dat weten ja. we geen van allen. <laughs> Dus uh, mijn kinderen die moeten zelf een beetje een, een mening vormen. Maar uh, bij Tom en zijn moeder is dat gewoon anders. En, ik bedoel, ik wilde, het, is, het is geen heks van een moeder of zo. Het is een hele lieve vrouw die gewoon dit doet als, uh, omdat zij denkt dat het het beste is. Maar daarin heel dwingend is. En dat uh, bij mij, ik krijg, als ik dat dan zie, dan, dan moet ik ook wel even slikken. Ja, ja, ja, ja. ik merkte ook aan jouw manier van vragen stellen tegen het einde van het documentaire. Had ik het idee dat je ook. Je, wordt, je werd lichtelijk boos wel. <lacht> Ja, op een gegeven moment dan uh, komen ze er dus achter. Dan heeft ze een, uh, een tweede uh, arts geraadpleegd voor een second opinion. En die zegt gewoon van ja, als je nou niks verandert aan dat dieet, dan wordt Tom dus uh, 10 tot 15 centimeter korter ja. dan dat hij zou moeten worden. Nou ja, dan is, dan is voor mij, dat was voor mij ook wel een moment waarop ik ja, gewoon haar heel hard heb geïnterviewd. Van waar ga je nou nog steeds niks veranderen? Nou ja, dus. Ja. Uiteindelijk, uh, ik moet dit afronden, want we moeten even naar het schaatsen toe. Uh, uiteindelijk is het zo dat Tom zelf moet beslissen of hij ermee doorgaat of niet. Want het kinderbescherming heeft, heeft de handen ervan afgetrokken. Nou, niet ervan afgetrokken, want ze zijn nog wel aanwezig in het leven van Tom. Maar um, zij hebben het standpunt dat, je, dat het van binnenuit veranderd zou moeten worden. Dus ja, dat, uh, Tom moet het inderdaad zelf doen. Ja. Donderdag gaat er veel meer première. Zijn zij bij de première? Ja. Oké, okay, we praten straks verder. Ik ga eerst even naar Sebastiaan Timmerman. Die zit in de Heerenveen naar het 1K afstanden De dames zijn net klaar, hè, toch? Met de eerste 500 meter, inderdaad. 500 meter, de kortste afstand, wordt al dat twee keer verreden. Hè, zodat iedereen een keer in de binnenbaan is gestart en in de buitenbaan is gestart. dat een beetje gelijkwaardig te houden. Thijsje Oenema, de titelverdedigster, wint de eerste omloop, om het zomaar even te noemen. In 38 seconden en 51 honderdste. 15 honderdste van een seconde sneller dan Margot Boer. Boer, die gisteren zich afmeldde voor de 1500 meter omdat ze niet helemaal fit was. Maar wel fit genoeg. Om een 38-66 op de klokken te brengen. Te zetten. En daarmee de tweede tijd uh, neer te zetten. In die eerste serie dus. Anis Das met een persoonlijk record. Heel netjes. 38-73 op de derde plaats. Lorine Voorriese vierde. En Annette Gerritsen viel me een beetje tegen. Maar die is ook niet helemaal fit. Staat op de vijfde plaats. Dat zou, uh, zeg maar, als dit de eindstand ook wordt. Net genoeg zijn om de eerste internationale wedstrijden van dit seizoen te gaan bereiken. Maar ze moet wel op gaan passen dat Lotte van Beek die nu zit. Staat hij strakjes niet voorbij gaat. Oenema, Boer, Anisdas, dat is dus de uitslag van de eerste omloop. Strakjes, na de 1500 meter bij de mannen... gaan de vrouwen voor de tweede keer de 500 meter rijden. Goed, dankjewel, Sebastian Timmerman. Straks praat ik met Suzanne Raas over uh, documentaire de Successor of Kakimon. Eerst nu uh, de live muziek. Jan de Schra met Speak Up.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 Don't hide your mouth behind your head Say it now You're allowed, I'm waiting Don't pretend you know it all I'm waiting Don't be scared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 Het was uh, Janne's gaan Speak Up, met een uh, fraaie band. Ik zal ze even voorstellen. Uh, Jurgen Beurdorf, gitaar Gijs Anders van Straal op drums, Sitske van Gorkum, viool. Rani Kumar, altviool. Camilla van der op viool. En Jonas Pap op cello. En nou, die stem erbij. Ja, geweldig. En je speelt ook nog piano, ook nog, hè? Ja, heel eventjes. Ja, heel eventjes, niet te veel. Je twitterde vanmiddag. We zitten bij Carré op Zolder. Kom langs of zet Radio 1, Opium aan om, om half drie. We spelen drie nummers. Dat klopt helemaal. Maar je, dat je dat... ziet, iedereen is hier. Ja, dat klopt. Het is hartstikke, Het is gekke huis inmiddels. Helemaal vol. Het werkt goed hè, dat Twitter. werkt heel goed. Ja, even. Want uh, je, je hebt een, uh, een, een nieuwe, nieuwe koers uh, heb je ingezet. Je, we kennen je van Room Eleven, uh, Schadinova. Nu dan uh, als, als Janne Schaar, mm -hmm. toch? Ja, ik was gewoon een beetje klaar met gewoon, uh, bandnamen. En ik wilde gewoon als mezelf ook dingen kunnen zeggen. Daar heb ik gewoon een hele tijd voor nodig gehad. Gewoon eerst, uh, ik bedoel, ja. Ik kon bij Room Eleven eigenlijk al onder mijn eigen naam iets doen. Maar dat wilde ik gewoon niet. Ik wilde heel graag een scherm of mm -hmm. zoiets. En dat is natuurlijk gewoon in mijn eigen hoofd. Maar het, ik ben nu eindelijk klaar voor om gewoon als mezelf op het podium te staan. Ja. Maar is dat dan een keurslijf of zo? Een band? Of uh, hoe moet ik dat dan zien? Of nee. was je gewoon nog niet eraan toe om... Uh... Jezelf zo bloot te geven, kennelijk ja, precies. Ja, ik weet niet wat het is. Precies, in het psychologisch iets achter zit. Ik zit allemaal documentaire om om me heen. Ja, <laughs> hoort, nou die gaan je volgen. Binnenkort, dat zit erin. Suzanne Raas heeft de Dijk gevolgd. Die vindt het vast heel leuk om jou ook te volgen. Ja, ze knipt. Ja, dat, ja, dat vindt ze vast. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar, maar is bedenkt het ook een, een andere muzikale koers of is het wel verder? Ja, gaan? nou, ik heb met het Red Limo String Quartet die zitten, dus nu erbij en uh, en, en, en percussie en gitaar. En we, we wisselen ook heel veel dingen af, zeg maar. Dus uh, ik speel een piano en gitaar. En dan speelt de percussionist ook nog eens banjo. Dus dat, is echt, dat gaat heel erg... Uh... Een soort uh, crossover uh, op het podium of iets dergelijks. Ja, nou ja, we, we doen een theatertour nu, mm -hmm. nu sinds september. En die eindigt al 21 december. Ja. Dus kom... En, uh, en in januari komt de cd uit, zeg maar. Dus het loopt wel heel erg een uh, soort van parallel, die twee dingen. Dus, uh, en daarna gaan we weer de clubs ja, in. Dus. Ja. En er is ook een, een EP'tje. Ja, er is nu een, die is met, alleen in het theater verkrijgbaar. Met vier, met vier nummers. En morgen speel je ja. met Kruidman? Morgen speel ik... Nee. Oh, dat was niet zo. Nee, morgen speel ik in de Roepaan. Oh, ik dacht dat het met Kijtman was. Nee, nee, nee. Oh, misverstand. <laughs> nee, dan zeg ik gewoon dat je, van, dat je morgen dus in Ottersen bent... in de Roepaan en het Saatheater ja. in Zaandam. Uh, daar ga je ook naartoe. En ja. meer informatie over Janne kunt u vinden op haar website... jannescha.com. Ja? Precies. Ja. ja, goed. Nou, uh, straks meer. Straks nog een nummer. Oké, okay, dank Dank je wel. Ik vind het een genot om hem te lezen. Het is slapstick, het zijn prachtige liedjes. Het gaat steeds van de, van de hoge toppen naar de diepe dalen. Fantastische pianist. Echt allemaal superieur onzin. Het is een rust en het is zo mooi gechoregrafeerd. Je staat met je open bek te kijken: wat is dit? Avro's Opium, de recensie. Ik zal geen stukje voorlezen, want we lullen natuurlijk te lang. Deze week. Oké, okay. film. Met Dana Linsen, ja ik zei eerder dat ik met Suzanne Raas ging praten over haar documentaire De Successor of Kakimon. Dat ga ik ook doen hoor, maar straks pas. En ook met Mercedes Staloef over de documentaire Karsu. Maar nu eerst de recensierubriek met Dana Linsen die ook het ITVA gaat bespreken. Het documentaire filmfestival dat begint woensdag de 25e editie. Is, is, is zo'n festival zo belangrijk voor de Nederlandse documentaire productie eigenlijk? Dat, je, oh, kan ik je vind andere het ook vragen. Het is heel belangrijk maar... en het zou veel belangrijker moeten zijn. Maar voor je het weet gaan wij hier een staaltje omroeppolitiek. Qua zitten mediafonds, hè, wat wordt opgegeven? Uh, mag misschien dan ook nog wel eens even uh, gezegd worden hoe. Uh, ik weet niet, schandalig is het gewoon een te zwak woord daarvoor. Ja, ik, schande. ik ben daar echt alleen maar stil van dat zoiets kan gebeuren. En kijk, hier zitten wij en ga ja, een... opent met een. Uh, Nederlandse documentaire en uh, ITVA en allerlei andere instanties... zouden zich daar veel meer bewust van mogen zijn. Dat Nederland ook met name in het buitenland enorme naam heeft. Aha. En die moeten we dus ook hoog houden. Ja. Want um, daar is iets te verliezen. En um, dat is uh, moeilijker als je dat weer terug moet winnen. Ja. Dan, uh, Aanlouk, jij, jij Ik had het niet... niet kunnen maken zonder het Mediafonds. Nee, geldt het ook voor een Mercedes? Ook? Ik denk iedereen. Ja? Ja. Suzanne ook? Ik alle al een door het mediafonds. Ja, ja, dat betekent dus echt een kaalslag... als het mediafonds uh, wat de plannen ja, zijn. Ja, want dat, dat het zijn het namelijk niet alleen maar... brave televisiereportages... met een soort plaatje en een praatje... maar dat zie je aan deze films. Mm -hmm. En dat zie je dus, want dan gaan we gewoon meteen... een uh, soort van in een mooie stroom door... naar ja. Wrong Time, Wrong Place van John Apple. Je hebt... ...tijd nodig om, uh, om een verhaal op een documentaire manier te vertellen. Natuurlijk ook in een speelfilm hebben we het nu even niet over. Nee. Nog niet. De, maar deze documentaire, Wrong Time, Wrong Place... Uh, ...hij maakte ooit, de, de, de, uh, zij gelooft u mij, de, de, de documentaire over André Hazes. Dus waar gaat deze over? Deze, ja, dat vind ik eigenlijk, eigenlijk gaat de film over zijn titel. Namelijk hoe je op het verkeerde moment op de verkeerde plek kan zijn. En dat is heel erg opgehangen aan een aantal mensen... die uh, de aanslagen uh, in Noorwegen van Anders Breivik... in Ortoja en op het regeringsgebouw hebben ja. overleefd. Maar juist omdat deze film niet op een sensation, sensationele manier gaat zitten... In, uh, in het leed van de slachtoffers of onze enigszins ongezonde interesses... van hoe zou dat nou zijn geweest als je in een wc hebt zitten schuilen... En doodse angsten hebt uitgestaan. Ja. Nee, hier is dus iemand die is heel rustig aan het researchen geweest. Die neemt ook de tijd om gewoon niets te filmen. Zodat je als... Die voortdurend denkt: Oh ja, het is ook allemaal maar zo'n heel klein, dun zilveren draadje. Wat. Of een soort. soort die voortdurend die munten die op zijn kant Aha. balanceert. van tussen leven en niet-leven. En hoe begrijp je dat? Sommige mensen doen dat door middel van religie. Sommige mensen doen dat door middel van te denken. dat ze een beschermengel hebben gehad. zoals mm -hmm. de deze Rita in de film. Ja. Er is ook een man die denkt: Nee, er is, er is niets wat dit verklaart. Je moet maar met dit onverklaarbare. Ja. van het leven leren omgaan. Mooi je ja. Ja, ik vind het werkelijk fantastisch. Ik denk eigenlijk wel de beste film die John Apple ooit heeft gemaakt. Er mogen ook wel eens hele grote woorden worden gesproken, want die zijn het waar. En ook omdat het namelijk een film is die zo heel erg gaat... over veel meer dan dat. Hij gaat ook over onze tijd, hoe we met dingen omgaan... en dat we misschien niet altijd alles maar moeten rationaliseren... en in cijfertjes uitdrukken. Ja, goed, aan woensdag dus de première bij de opening van de ITVA, en tegelijk te zien in 25 steden in het land op het ITVA is de film ook nog een aantal keren te bewonderen. Ik neem, noem straks overigens ook de andere films nog wanneer ze te zien zijn. En er staan trailers trouwens van de drie documentaires... die we hier bespreken op onze site afro.opnl.nl. Uh, dan uh, Amour van uh, Michel Haneke. Ja, gek genoeg, want zo zoeken we dat natuurlijk allemaal niet thematisch uit. Een film die min of meer over hetzelfde gaat, alleen dan nu als speelfilm. Twee oudere mensen in een Parijs appartement... Um, zo oud dat je weet dat ze niet lang meer zullen leven en dat er van alles kan gebeuren. En dat gebeurt dan ook, want één van twee uh, wordt ziek en de ander moet daarvoor zorgen. Ik denk dat iedereen al overal heeft gelezen hoe het precies zit. Ik houd het bewust een beetje vaag, omdat het namelijk ook heel erg speelt met wie, is er nou, wie heeft er nou eigenlijk zorg nodig, van wie nou op een gegeven moment is het duidelijk, want eentje ligt in bed... En wat doe je dan? En hoe ver ga je door met die zorg? En wat is dan maar de hele tijd dat amour? Dat woord liefde uit die titel. Mm -hmm. Wat is liefde voor de ander? Voor je partner? Voor de mens? En, ja. en tot welke grens van het leven gaat dat? Ook een film die de tijd neemt om de, om de toeschouwer mee te laten denken. En ook een film, eigenlijk net zoals John Appels' film... die uh, louterende tranen doet vloeien. Ja, met Jean-Louis Trintignant en uh, Emmanuel Riva En ook met Isabelle Huppert, zag ik in de trailer. Die mooie. Een kleine ja. rol als, als dochter die... nou eigenlijk vertegenwoordigt zij de toeschouwer. Want namelijk, hoe ga je er als buitenstaander mee om? Ouders of oudere mensen... of sowieso mensen in een bepaalde situatie... die kunnen begrijpen wat ze moeten doen. En dat is hun logica. Maar als buitenstaander... dan ja. sta je soms zo snel met je oordelen ja. klaar. Hij gaat ook mee dingen voor de Oscar, hè? Beste buitenlandse film. En dat zal nog wat teweeg brengen daar in Amerika. Maar daar moeten we een beetje voor uitlopen... op wat er allemaal in die film gebeurt. Maar ja. we kunnen het misschien wel... Invullen, dat sommige landen met sommige dingen toleranter zijn dan, u... dan andere. Goed, nou, we, we, dat wachten we af. Uh, Amour is vanaf uh, donderdag te zien in de Nederlandse bioscopen. Dankjewel, we praten straks verder. Eerst nu het nieuws van iets over half vier met uh, Lieslot Thomassen. Radio 1. Het NOS-journaal. Een rechtbank in Vaticaanstad heeft een computertechnicus die voor de PAUS werkt veroordeeld voor zijn rol bij het lekken van vertrouwelijke documenten. Hij krijgt twee maanden voorwaardelijk. De rechter acht bewezen dat hij de rechtsgang heeft belemmerd door tegenstrijdige verhalen te vertellen over een envelop met documenten die in zijn bureau was gevonden. De papieren waren voor een butler van de PAUS. Die is eerder veroordeeld voor het doorspelen van de documenten aan een journalist. PVDA-prominent Ter Horst noemt het aanpassen van de inkomstenbelasting als vervanging voor de inkomen afhankelijke zorgpremie een meesterzet van de PvdA. De oud-minister van Binnenlandse Zaken zei dat... in het radioprogramma Troskamer Breed. De VVD is altijd tegenstander geweest... van het verkleinen van de inkomensverschillen. Dat had toch gebeurd, ziet Terhorst als een winst voor de PvdA. En Veilinghuis Sotheby's verkoopt tien liefdesbrieven... van Rolling Stones-zanger Mick Jagger. Hij stuurde ze in de zomer van 1969... aan zijn heimelijke geliefde, zangeres en model Marsha Hunt. Ze was zijn inspiratie voor het nummer Brown Sugar hun verkoop de brieven omdat ze geld nodig heeft. En dat is nieuws op dit moment. Aan verkeersinformatie Er staan files op de A7 bij Purmerend in beide richtingen 5 kilometer. Dat komt de wegwerkzaamheden. Er zijn twee ongelukken gebeurd op de A16 Breda richting Rotterdam. Bij de Drechtunnel staat 3 kilometer file. Er zijn drie rijstroken dicht. En verderop bij Rotterdam, bij knooppunt Ridderkerk, 3 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. De parallelbaan is daar afgesloten. Op de A27 Gorkum-Utrecht van Nieuwegein 2 kilometer bij de wegwerkzaamheden. En op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Knoopend Rijnseweert 3 kilometer. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rijstrook is daar dicht. Dit is Opium. En nu gaan we luisteren naar de virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat, dat. ene. Deze week. Ik ben Francine Omen en ik ben kinderboekenschrijfster. Voor de fans van de buitengewoon succesvolle Hoe Overleef Ik? boeken zal het even wennen zijn. Die serie is gestopt, maar Francine Omen blijft haar hoofdpersoon Rosa wel volgen in de nieuwe serie. En het gaat nog steeds over overleven. Dit is eigenlijk het vervolg op de Hoe Overleef Ik? serie. Ik ben daar twee jaar geleden mee gestopt, omdat Rosa te oud werd en de kinderen te jong. En Rosa aan een nieuw hoofdstuk begon, haar leven na de middelbare school, haar zelfstandige leven. Dus hebben heb ik besloten om daar ook gewoon een boekenserie van te maken. En die heet Rosa en Co. En het eerste deel heet Hoe overleeft Rosa in New York. Dus toch niet helemaal het einde van de Hoe overleef ik serie. Begrijpelijk. Het was een kip met gouden eieren. De boeken, een film, een succesvolle AVRO-serie, een tijdschrift, merchandise... Dat laat je niet zomaar los. Dat dus was heel spannend. En ook best wel een moeilijke beslissing. Want tot deel 13 toe liep de serie fantastisch. Waar er, tot en met deel 13, echt op het moment dat het, het boek werd uitgebracht. En twee maanden later waren er 100.000, 120.000 exemplaren van verkocht. Dus ook voor de uitgever was het wel even slikken dat ik zei: van ik stop ermee. <lacht> en voor mezelf natuurlijk ook. En, maar wat er daarop volgde was dat ik ontzettend veel protest kreeg van kinderen... van je kunt uh, uh, Roza dan niet zomaar de nek omdraaien. Uh, wij willen juist weten hoe het met haar verder gaat. En toen heb ik me over laten halen om wel nog verder te schrijven over Roza maar in een nieuwe vorm, met een, ja, een nieuwe toon, nieuwe onderwerpen. Want ja, ze wordt volwassen, ze gaat uit huis. En dan bleef ze toch wel heel andere dingen dan in de oude sier, zeg maar. Rosa en Koo verschijnt deze week bij uitgeverij Quirido. De keus van Van Cien Omer voor onze vitrine. Ik heb mijn dagboeken uitgekozen voor de uh, virtuele vitrine. Ik heb mijn puberteit overleefd door te schrijven. Daar is ook de kiem gelegd voor mijn schrijverschap, denk ik. Als ik niet uh, mijn gevoelens op papier kwijt had gekund... dan uh, was ik ontploft of zo. Of, uh, nou ja. Ik tekende ook overigens heel veel, maar daar is niet veel van bewaard gebleven. Maar Ik heb een grote stapel schriftjes. Het ziet allemaal heel slordig uit, zit van alles ingeplakt brieven en foto's en snoeppapier, want ik snoepte heel veel in die tijd. Slecht gebit aan overgehouden. Maar die dagboeken zijn heel belangrijk geweest. Ik lees er eigenlijk niet meer in, maar het feit dat ik dat opgeschreven heb... heeft wel ervoor gezorgd dat het zich vastgelegd heeft. En Ik hoef maar te kijken om de gevoelens te herroepen. Nou, als je wil zien hoe ze eruitzien, de dagboeken, en wat ik ook in getekend heb... want ik tekende toen ook al veel kun je naar de site gaan, naar opium.avo.nl. En naar Facebook en naar YouTube, want daar staat het filmpje ook op. Uh, volgende week hoort u in uh, de virtuele vitrine uh, violiste Emmy Verheij. Um, ja, ik praat met drie documentairemakers. En met Dana Lintzen, onze filmdeskundige hier aan tafel. Annelouk Solard. daar heb ik net mee gesproken over de documentaire Roar. Uh, Suzanne Raas ga ik nu mee praten over de successor of Kakimon. En Mercedes Staalhoef zit ook nog aan tafel. Met haar praat ik straks over uh, Karsu. documentaire over Turkse zangeres die ook serveert in, een, uh, in het restaurant van haar, uh, van haar ouders. Uh, Suzanne, als documentairemaker kom je in de meest verschillende werelden terecht. Suzanne Raas is daar het uh, levende bewijs van. Vorig jaar die prachtige documentaire... Uh, met het uh, tourbusje met de stoere rockers van, uh, van de dijk. En vanaf vrijdag is de successor of Kakimon te zien op het ITVA. Een uh, verstilde film over een familiedynastie van porseleinmakers in Japan. Um, Evo, waar, waarom passen die beide onderwerpen allebei bij jou? Want het is wel iets totaal anders. Nou ja, het, het lijkt misschien een enorm verschil... maar het gaat wel allebei, allebei die films gaan over mensen die met enorme toewijding iets doen. En dat was bij de dijk, wilde ik dat laten zien. En bij die porseleinmakers gaat het ook mee over... Mensen die hun hele leven wijden aan, uh, aan het voortbestaan van een ambacht. Ja, ver weg, Japan. Uh, hoe leg je dat contact met die mensen? En hoe ben je op het spoor gekomen sowieso? Nou, het was via een vriendin van mij die Menno Vitsky van het uh, Rijksmuseum kende. En dat is uh, een fantastische conservator van het Rijksmuseum. Die uh, was daarmee bezig. Die heeft daar al heel lang uh, onderzoek naar gedaan. En via hem en met hem ben ik toen naar Japan gegaan om die familie op te zoeken. En te vragen of ik een film over ze mocht maken. Want ik wist dat er een soort komende troons afstand zou komen. En uh, nou ja, in Japan is het nog veel gebruikelijker dat, dat uh, beroepen overerfbaar zijn. Mm -hmm. hè? Dat je dus eigenlijk al bij je geboorte weet dat, wat je later gaat laten gaan doen. Ja, lekker duidelijk. Bij ons <laughs> weet alleen Willem-Alexander dat. En, uh, maar dat, dat drama van de opvolger, dat, uh, ja, dat is in die familie... of het dilemma van de opvolger, moet ik misschien meer zeggen... Uh -huh. hij, kan de, de zoon het net zo goed doen als zijn vader? En wat staat hem allemaal te wachten, wil hij de zaak voort kunnen zetten. Hmm. Dus daar wilde ik die film over maken. Het ja. is een heel klein verhaal, maar eigenlijk volgens mij ook over... Uh, ook weer universele ja. dingen. Ja, dilemma, uh, drama zeg Ben je altijd op zoek naar drama als documentaire maker? Ja, zonder drama geen film natuurlijk. Ah, ja. ja, er zijn wel mensen die heel goed zonder drama films kunnen maken. Maar ik, ik heb wel nodig dat ik heel nieuwsgierig moet zijn... naar hoe iets afloopt. En er moet wel een soort dreiging aanwezig zijn of iets op het spel staan. Dat het verhaal natuurlijk uh, spannend zijn. Ja. Wat was in dit geval die dreiging? Nou, er is een, uh, in Japan uh, heb je iets fantastisch wat wij in Nederland ook niet kennen. Dat is het levend Nation nationaal erfgoed. Daar kan je als persoon erfgoed worden. Dat kennen wij niet. We hebben kastelen en ja, parken. en molens van kinderdijken en dergelijke. Nee, daar ook. worden mensen beschermd. Maar die mensen krijgen ook de verplichting, ook vanuit staatswegen... om dat ambacht voor te zetten. Mm -hmm. En Kakiemon de Dit dus de veertiende generatie Maker, zo heet dat porselein... Um, is ook, en zijn vader ook, levend living national treasure, levend nationaal erfgoed. Die zoon moet dat ook maar zien te worden. Dus die moet net zo goed als zijn vader worden. Ja. Tegelijkertijd gaat het net zoals in Europa en Japan heel slecht met de economie. En die porseleinmakers, die hebben um, eigenlijk in de... Economische boom in de jaren tachtig uh, uh, uh, is dat een enorm statusobject geworden. Dat, dat handgemaakte porselein. Mm -hmm. Maar die hebben nu dubbel en dwars te, te, te lijden onder ja. de crisis. Dus dat komt erop. Je neemt een zaak over die eigenlijk enorm uh, aan, aan het uh, decimeren... of hoe heet dat? Ja, uh, iets die, kleine, uh, die, die het zwaar heeft. Ja. Uh, er is een soort vrees van is die zoon wel net zo goed als zijn vader? Daar hebben allerlei mensen in zijn omgeving ook een soort angst voor. Dus uit allerlei kanten... Hij zelf ook, er... hè? Hij zelf twijfelt ook. Hij, ja. hij, hij, uh, ja, het is een hele flegmatieke jongen die ook zegt van... ja, ik ben gewoon ook niet zo getalenteerd. Um, dus ja, op allerlei manieren is het maar de vraag... of dat bedrijf uh, voort kan blijven bestaan. Ja. En dat rust allemaal op de schouders van deze jongen, Hiroshi. Ja, Hiroshi, die uh, de opvolger is van Kakimon, de um, hij, ik, ik vond hem niet erg gelukkig uh, lijken. Ik, zie ook, hij, ik zag hem spelen met zijn, met zijn, met zijn kind... Uh, van wie we dus nu al weten dat dat Kakiemon de, de zestiende moet worden. En dat is toch wel een drama, lijkt mij. Van, ja. je, je, nou, je, kunt handen, op, je kunt vond, geen kant dat, op. Ja, maar er waren echt wel mensen die zeiden van... nou, die Kakiemon de de zestiende of dat jongetje... Ja? die heeft echt goede handen en voeten. <laughs> dus, <laughs> dat zien we nu al. Nee, maar kijk, hè, je ziet ook bij iemand als Prins Charles... er zit ook een soort, soort drama, zolang je nog niet de... De, de, de, de hoofd van de familie bent... of niet de vorst bent geworden... dan blijf je die opvolger. En zolang je opvolger blijft... dus blijf je in die wachtkamer zitten. Dus uh, afgezien van dat die jongen misschien inderdaad... ook niet zo talentvol is en, uh, en, en, en een wat... Ja, hoe moet ik een soort uitstraling heeft van sorry dat ik besta. Mm -hmm. He, dat is een beetje hoe die. Uh, ja, is ja. het ook een nare positie? Je moet wachten tot je vader zover is om het stokje door te geven. Ja, Mercedes, heb je, je hebt de film gezien ook niet? Ja, ik vond het heel mooi. Maar ik, ik ben het jou eens. Die mensen zagen er eigenlijk allemaal niet blij uit. Ook de vader niet. Die zat daar uh, zo priegelig met dat spul. En, en ja, helemaal niet gelukkig. Nee, nee waren ze gelukkig, uh, Suzanne? Had je het idee dat ze. Nou ja, wat je ook hopelijk ziet is dat ze enorm trots zijn en toegewijd aan hun uh, aan het maken. Dus, de, dus je ziet inderdaad mensen die een soort. Klem zitten in Aha. die traditie. Maar je ziet ook dat er iets wonderschoons uit hun handen komt. Het is prachtig, persoonlijk. Dus, ja, kunst is ook leiden. Of het is, ja, of ja want dit, dat dit is mooi, anders. want het, dat, dat zegt inderdaad die vader: dat doordat ze cultureel erfgoed zijn, mogen ze ook bepaalde dingen. Ze mogen niet vernieuwen, het moet blijven zoals het is. Ja, je moet heel erg vast blijven aan die kleuren, aan ja. dat, uh, de, de, die vormen. De, ja, je mag soms een hele kleine stapje doen om je eigen identiteit te En dan ook pas, dat vind ik ook zo interessant als je dat vergelijkt met Nederland: pas na je 40ste, 50ste mag je iets van je eigen individualiteit laten zien, tot die tijd. Moet je gewoon keihard werken om dat vak te beheersen. Ja. In Nederland is het zo dat je op je twintigste op de kunstacademie al iets heel bijzonders gedaan moet hebben. Wil je ja, ja, een soort ja. uh, status? Dus. Die, die spiegel die het verhaal ook voorhoudt... Voor um, hoe wij in Nederland met ambacht en, en ook met kunst omgaan... Ja. vond ik ook heel mooi. Ja. Anneloeken, had jij de film gezien? Ja, ja ik, vind, uh, ik, ik raakte enorm gefascineerd door de manier waarop zij dat maken. Is ook heel mooi in beeld gebracht. Hoe die, hoe die klei dan ja, met die handen... Ja, kloos met die handen, en, die handen ja. ja Ongelooflijk. Ja. ik het eigenlijk. Ja, nou, nou, zei dat, je? Dat, uh, <laughs> oh, mag dat niet? Deftel, ik, hoorde het in, <laughs> ik zei gelijk volmondig. Ja, nee, het klopt inderdaad. Wat voor inderdaad, porno zijn? je porselijn, Porseleinporno. Porseleinporno. <laughs> <laughs> Volgend jaar in de Vandalen, dat weet ik zeker. Ja, ja, en dan, dan met zo'n heel klein kwastje gewoon die bloemetjes. Nou, ik vond het echt fascinerend. En dan komt langzaam komt dan dat hele drama naar voren. Ja, even een prachtige film. Ja, wat vonden ze er zelf van om jou voortdurend uh, in hun nek te hebben eigenlijk? Nou ja, in tegenstelling tot andere projecten waar ik heel veel tijd heb en lang met mensen op kon trekken. Ik had nu maar twee weken om met die mensen te filmen. En wow. ik kon niet met ze praten. Ze spreken geen Engels. Dus het was een enorm gevecht om jullie Ik had een hele goede tolken, uh, jullie te weert. Maar enorm gevecht om hun duidelijk te maken wat ik wilde. en Zij waren wel gewend dat er films over hun gemaakt werden... door de NHK, door de Japanse televisie. Ja. Maar ja, die hadden altijd van... nou, dan nou vertellen ze de geschiedenis en dan nou vertellen ze... dus ik wilde heel veel hetzelfde, want ik wilde ook filmen hoe het gemaakt wordt. Maar ik Aha. had natuurlijk ook allemaal... Anders soort vragen. Ja. ja, ja dus ja. Uh, nee, ik vond het was heel lastig, maar uh, ja, in toch een betrekkelijk korte tijd. Uh, maar dan ja. zijn ze eigenlijk best dan, uh. heel openhartig tegen je geweest, ja. want het feit dat ze iets van twijfel uitspreken en ook dat die vader en die moeder iets vertellen over hun hun rol in traditie en cultuur. Dus hoe krijg je ze dan binnen zo'n korte tijd zo openhartig? Ja. Ja, misschien waren het ook wel vragen die niet zo eerder zo open aan hun gesteld was. En het, wat ook wel grappig was... als je hebt over verschillen tussen Japan en uh, Nederland... in Japan is het toch ook wel heel gebruikelijk... dat je als leerling over jezelf zegt dat je niks bent. De sensei, de meester is alles. Dus zolang jij zelf nog geen meester bent, moet je jezelf ook afkraken. Dus het, het rare is dat zo'n cultuurverschil... dus in, in Nederland enorm uitge... Ja, ik kan dat als Nederlandse maker uitbuiten van... kijk eens hoe naar die jongen. Terwijl ik denk als... Uh, het is ook de eerste keer dat, dat de mensen van de film, de film zelf nog niet gezien hebben. Voordat, maar dat, dat dat voor hun helemaal niet zo'n uh, dramatisch iets is. Want... Terwijl ik het echt heel pijnlijk uitziet. Vooral als die vader dan gewoon uh, tegen zijn zoon aan het vertellen is... van ja, je bent eigenlijk nog lang niet goed genoeg. Ja, maar dat is dus wat je hoort. En een, mee, een goede meester raakt Zijn student helemaal af, en uh, uh, een student uh, die niet flink aangepakt wordt, zal ook nooit zal goed nooit worden. worden later. Ja, nee, nee. Dat is echt dat dat is de boodschap daar. van de ja. film. Eigenlijk. Nou ja, dat zouden ze hier <laughs> natuurlijk ook veel meer moeten doen. <laughs> goed, ja, de succesor of Kakimon aanstaande vrijdag in première op het Eerdvader voorstelling. Uh, die voorstelling is uitverkocht, maar de documentaire is ook nog te zien op 19, 19 20 en 22 november. En zoals gezegd, trailers van de drie besproken documentaire staan op afro.opium.nl. En komt op afro. TV, Ze en, nee? op tv? Ze komen allemaal op tv. Wanneer komt ja. die via op tv? Nou, ik hoopte in januari, maar het kan zijn dat het nog even vertraagt. wordt. Bij het uur van de Wolf, bij NTR. Oké, okay, wanneer Raw op televisie komt, dat weet je uh, aan de loek? Uh, 17, december. 17 december. Uh, Mercedes, met jou ga ik straks praten. Eerst gaan we naar de live muziek. Uh, Jannes Ga met Place to Run From. I Try breathe in and out. Make myself as long as I can. Try to feel what it's all about. I need a place to run from to go home. I need a place to run from to go home. Need a place to run from to call home. Yes, Perfection is a goal You got to peel a long way If you want to reach my soul Oh, community pressure They say I'm missing out Don't know who my friends are But I like everything they talk about I need a place to run from to go home I need a place to run from to go home I need a place to run from to go home Janne Schra met haar band was dat. Meer informatie over haar optredens op jannescha.com. En nou ja, die film Rower, die, die gaat aanstaande donderdag in première op het ETV Is daarna nog te zien op 15, 19, 22 november. En maandag 17 december inderdaad is de film te zien bij de NCV op Nederland 2. Ja, da, da, da, da. Denkt, uh, ze hebben ineens het bestek en de bestekende borden neergezet in Carré. Dit is uh, het geluid van het uh, Turkse restaurant waar de uh, 17-jarige Turks-Nederlandse jazzzzangeres en pianiste Karsu werkt. Uit het uh, restaurant van haar familie. Uh, en documentairemaakster Mercedes Stahlof, die uh, volgt haar drie jaar. Maakt een portret over de jonge zangeres op weg naar beroemdheid. Uh, Suzanne zei dat je hebt drama nodig hebt uh, voor een documentaire. Wat, wat is het drama in, in dit geval? Ja, het drama kan ook heel klein zijn. niet iets extreems te zijn. Aha. Kijk, zij is 17, toen heb ik haar ontmoet. Wat je net hoorde, ze was uh, 17 toen ik haar ontmoette in het restaurant. En uh, ja, dan moet je volwassen worden. En daarvoor heb ik ook ruim de tijd genomen... zodat je dat hele proces kan volgen. En uh, zij is Turkse, dus moet ze ook binnen de Turkse normen en waarden... en de Nederlandse normen en waarden haar wegzoeken. En dat intrigeerde mij. Ja. Uh, hoe ze, ja wat ze kiest voor haarzelf en uh, wat vindt zij goed... Uh, en wat uh, ja, pikt ze uit de Turkse normen en waarden... en wat pikt ze meer uit de Nederlandse tradities? Ja, want wat, wat, is, wat voor soort familie uh, is het waar, waarin zij opgroeit? Ja, zij ze, ze is uh, Turkse en haar familie is Turkse. Maar Turks. traditioneel? Of, uh... Nou, niet eh, best wel modern. <tus> maar uh, ja, daar zijn toch wel andere normen en waarden... dan in de Nederlandse samenleving. Mm -hmm. And, uh, vooral bijvoorbeeld het respect naar familie... Dat is wel een groot verschil, ook naar ouderen. Uh, zij zal bijvoorbeeld nooit iets uh, lelijks over haar moeder zeggen... of over ja. haar vader, want dat doe je gewoon niet. Weet je wel, In Nederlandse, je zal heel snel zeggen... ja, mijn moeder, belachelijk dit en dat... Maar ook al vind je dat, dan zal je dat niet zeggen in een Turkse uh, ah. traditie. Het mooie is wel dat je, bij, je bent ook bij, bij gesprekken uh, uh, met, met de moeder bijvoorbeeld. Het, het gaat wel af en toe van ja, nee, dat doe ik niet. Of ze is wel, ze is wel dwars af en toe. bedoel, ze, ze spreekt zich wel uit. Ja, ja, het is natuurlijk ook gewoon een puber, weet ja. je wel. En als je 17 bent, dan uh, heb je ergens geen zin in. En uh, ja, dat soort dingen, dat, dat is gewoon natuurlijk heel normaal. Ja, het is een heel mooi uh, fragment. Dat we mis, misschien even kunnen uh, laten uh, uh, horen. Zij heeft auditie gedaan op het conservatorium uh, in Amsterdam. En de dag daarna uh, is, is ze weer thuis en dan uh, heeft ze het erover met haar moeder. Wat ga je doen dan volgend jaar? Gewoon oh, nee, oh, helemaal niks. Helemaal niks? Allemaal opnemen. Wat ga ik doen? Goed. Heb je eten? Ja. Eten? We bespreken het als papa er is. Wat ik toch? weet niet of het, of het zin heeft dat je dan elke dag gewoon uh, niet uit je bed Tuurlijk Natuurlijk goed. wel, want ik heb nog geen zin in een opleiding. Nee, maar misschien wel iets met als er een muziekschool op is dergelijks die ja, vooropleiding. Misschien. Ja, toen moeten we nog even praten. Eerste verslagen. Ja, het is lekker echte puber, hè? <laughs> ja, maar dat vind ik ook wel het mooie van deze film. Het gaat natuurlijk ook over universele waarden. We hebben allemaal uh, een moeder. We hebben allemaal, uh, of we zijn allemaal kind geweest. Dus de relatie en de liefde voor ouders naar kinderen en andersom. Dat is iets wat mij heel erg raakt, ook in deze film. Ja, zien die ouders het ook zitten, die, die uh, muzikale carrière van hun dochter? Ja, ze ondersteunen hun, haar doch, hun dochter... Mm -hmm. en uh, doen er alles aan met de hele familie om uh, haar te helpen. En dat vind ik ook heel erg mooi. Juist omdat ze heel erg close zijn met de hele familie... helpt iedereen, ook in het restaurant. Het restaurant is bijvoorbeeld van haar vader... Maar haar nichtjes, haar ooms, haar tantes, iedereen komt daar. Het is echt een super gezellig uh, familiegebeuren. Uh, um, dus ja, dat, dat, dat is wel mooi. Dus de cd, ze heeft net een CD uit, Confession. En iedereen helpt dan bijvoorbeeld bij de verkoop. Staan ze achter een tafel, staat daar een ja, oom ja. of staat daar nichtje of haar zusje. En iedereen helpt uh, haar. Dus dat vind ik zelf heel erg uh, ja, mooi. Ja, uh, ik vraag even uh, Suzanne en, uh, en uh, Anneloek. Uh, hebben jullie de, de film ja. ook gezien? Wat, wat vond je? Ja, ik, ik, ik, vond, ik was eigenlijk al gelijk een beetje gegrepen aan het begin. Want het, is, het heeft zoiets... Ze kan prachtig zingen en dan, maar dan al die borden en kopjes erdoorheen. <laughs> dat is gewoon een lekje van Dori. Weet je wel, iedereen e zit gewoon erdoorheen te eten eigenlijk. Yeah, en yeah. volgens mij is het geluid ook niet helemaal goed. Dus ze probeert dan contact met iemand dat het wat harder of wat zachter moet, meen ik. Yeah. dus dat uh, en ja. <laughs> yeah. Suzanne? Ja, Suzanne. Ik vond ook de, het begin is fantastisch. Maar de ontroering van die vader als hij zijn dochter hoort zingen is een paar keer in de film. Dat die man echt tranen in zijn ogen heeft. En. En ook dat hij vertelt, omdat hij zo opgegroeid is in de Turkse muziek... maar dat hij via zijn dochter uh, jazz heeft leren kennen. En uh, mm -hmm. ja, dat meisje heeft dat helemaal, op zich, uh, helemaal zelf Selfie, ontdekt ja. en ja. zich eigen gemaakt. Tot diep in de nacht hè? is uh, muziek aan het luisteren in haar ja. kamer. Ja. En bij het conservatorium vond ik ook zo'n pijnlijke scène, die auditie... dat die mensen van, ja, denk ik, verdomme. En ik, ik had wel ook van, waarom zing je niet iets Turks ook? Ik zing ook een Turks liedje daar. Dat, dat vond ik ook zo mooi dat je, dat je dat wel, dat die moeder dan vraagt... ga je ook iets Turks zingen? En ik denk dat als ze dat had gezongen, dat ze aangenomen zit, zit, zit, zou Zit Wat dat betreft toch is het natuurlijk dus tussen de twee culturen in. In feite, want Jezus is natuurlijk helemaal niet, niet Turkse. He, he, heeft ze daar ook moeite mee of niet, Mercedes? Um, nou, ik denk dat het een verrijking is. Ze kent het allebei. Ze heeft van huis uit Turkse muziek meegekregen. En uh, ja, wat haar vader inderdaad heel mooi vertelt: geen Bach of Mozart of Chopin. En da, daar komt zij dan mee. Want ze heeft pianoles. En, komt, en via haar krijgt die familie dat mee. En die vader die, die leert dat dan kennen. En op ten duur raakt hij eraan gewend... en heeft hij zoiets van, ah, dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, ja. En hij raakt gewoon ontroerd door wat zij doet, whatever. En ja. zij gaat zelf meer de Nora Jones-achtige kant op wat uh, jazzy pop. Mm -hmm. En uh, ja, dat is gewoon haar ding. haar familie is, kom, Ze komt niet uit een muzikale familie, maar ze... Ja, zij ontwikkelt dat en iedereen steunt haar en vindt het prachtig. En ja. ze heeft een waanzinnige stem. Ja, het is ook heel mooi zoals de vader dan zelf de onderhandelingen met de platenmaatschappij doet. Ook zo'n mooi, zo mooi moment. Van die, hij, wil, hij wil haar beschermen, hij zou het liefst alles zelf blijven doen. Maar ja, dat kan niet. Dus hij geeft eruit uit handen als het ware, toch? Ja, hij zegt het ook letterlijk. Zij is mijn ziel. Ja, ja. Uh, jullie gaan niks... Hij is hartstikke bang dat ze een wurgcontract krijgt. Ja. En dat ze dan uh, allerlei dingen moet doen... En die ze niet wil. Je ja, ja. Ja. hebt uh, een film over de dijk gemaakt... dus je weet hoe het gaat in de film. Je ziet met Janine. Bij al ja. die films ze dat toch heel lastig. Ja, ja, ja. Ja, dus ze zetten er bovenop om haar te helpen... dat er niks fout gaat. Ja. Dus dat is ja. ook wel weer moeilijk. Een ander aspect, wat, wat ik ook mooi vond... Uh, dat ze uh, over uit handen geven... dat uh, vriendjes en dergelijke... daar mag je... Uh, uh, daar wordt, wordt niet over gesproken. Dus even een fragmentje wat ik wil laten horen nog uit de film. Nee, dus kan je even stoppen? Stoppen met filmen. Stoppen? Stoppen? Ja. Wat je net gefilmd hebt met de jongens... kan je echt niet in filmen. Echt niet. Oké. Okay. Mag ik niks filmen over vriendjes? Nee, mee? bij ons ja, is dat niet echt wordt de... niet echt gemansiond. Nee, nee. nee maar had je dat van tevoren afgesproken? Of dit overviel je ook of niet? Nou, ik wist wel dat in de Turkse cultuur... het thema vriendjes wel lastig is... Uh -huh. Maar ze, ja, zij leken heel modern en ik dacht dat dat wel mee zou vallen. Maar toch speelt dat inderdaad. Dat je hebt een, geen vriendje, je gaat op een gegeven moment verloven en trouwen. Dat is ongeveer de gedachte. Mm -hmm. dat, ja, er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, niet iedereen doet dat zo. Maar ja, dat, die traditie is best ja. wel sterk. Dus ja. voor haar ja. was het echt een probleem. Haar vriendje mocht ja. gewoon niet in de film. Oké. Okay. Carsu, ik vond het een prachtige documentaire. Uh, die gaat volgende week, zaterdag, uh, 17 november in première... op het ITVA in Amsterdam. Is daarna nog een aantal keren te zien, onder andere in de Melkweg. En op onze site opium.avro.nl is nog een optreden te zien... van CarsU uh, van twee weken geleden in Opium-televisie. Ik dank Anne-Luc Solart, Suzanne Raas en de Mercedes-Stalenhoef... en de uh, Dana Linsen voor jullie aanwezigheid hier in Opium. Uh, we zijn er zo dadelijk na vier uur weer. Tot zo. Opium. AVRO.